In Algiers hebben duizenden Algerijnen een protestmars gehouden... hoewel die door de overheid was verboden. De regering van president Bouteflika had een enorme politiemacht op de been gebracht... maar die kon de betoging niet voorkomen. Volgens de organisatoren waren er op het 1 mei plein in Algiers zo'n 10.000 betogers... maar dat aantal lijkt te hoog. Duidelijk was wel dat de politie met zo'n 30.000 agenten in de meerderheid was. Volgens een Algerijnse mensenrechtenorganisatie zijn 400 betogers opgepakt... De betogers eisten meer democratie en hervormingen in Algerije... en sommigen riepen om het vertrek van de president. Bouteflika is twaalf jaar aan de macht. Door de noodtoestand, die al in 1992 van kracht werd... is elk protest tegen het regime verboden.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 Tussen de mensen zou de bestuurder de auto tot ontploffing hebben gebracht. In Samara staat de al Askari moskee, waar komende vrijdag een belangrijke imam wordt herdacht. Voor die herdenking reizen altijd veel shiiten naar Samara. In Scheindel in Noord-Brabant heeft de politie een man aangehouden die een gewapende overval had gepleegd op een tankstation in Geemonde. Na de overval reed de man weg met de buit.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 Feyenoord heeft voor het eerst in 2011 gewonnen. Thuis in de uitverkochte Kuip werd het 2-1 tegen Heracles. De Rotterdammers wonnen twee maanden geleden voor het laatst. De koplopers in de Eredivisie, PSV en FC Twente, lieten geen steken vallen. PSV won zijn uitwedstrijd tegen AZ met 4-0... en Twente versloeg thuis Vitesse met 1-0. ADO Den Haag zette zijn reeks overwinningen voort. Het werd vanavond in Den Haag tegen VVV Venlo 3-0. Het was voor ADO de vijfde overwinning op rij... Hekker-sluiter Willem II boekte bijna een overwinning op FC Utrecht. Een minuut voor tijd kwamen de Tilburgers op 3-2... maar in blessuretijd maakte Vorstermans voor Utrecht gelijk. De finale van het ABN AMRO-tennis-toernooi in Rotterdam... gaat tussen de zweet Robin Söderling en de Fransman Jo Wilfried Tsonga. Titelverdediger Söderling was in twee sets te sterk voor de Servier Trojtski. Tsonga won vanmiddag in de halve finale van de Kroaat Lubicic. Op het WK schaatsen allround in Calgary gaat bij de vrouwen na twee afstanden Irene Wüst aan de leiding in het algemeen klassement. Tweede staat de Canadese Nesbit en derde de Tsjechische Sablikova. Wüst werd tweede op de drie kilometer en derde op de sprint, gelijk met Marit Leenstra. Bij de mannen won de Amerikaan Johnny e. Davis de 500 meter. Hij finishte in 35 ste Daarmee was hij sneller dan zijn landgenoot Brian Hansen en de Paul Nietzvitski. Beste Nederlanders waren Jan Blokhuizen op de vierde en Koen Verwij op de vijfde plaats. De mannen rijden zo meteen nog de vijf kilometer. Het weer, in het oosten nog wat regen en motregen. In het westen is het droog, vannacht wordt het ook in het oosten droog. Plaatselijk klaart het dan op en ontstaan enkele mistbanken. De minima liggen rond 1 graad in het noorden en 3 graden in het zuiden. Morgen is het wisselend bewolkt en droog bij 6 tot 10 graden. Na morgen overwegend bewolkt en van tijd tot tijd regen. Dit was het NOS Journaal.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 Het is met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten... van Radio en TV en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het vijf graden. Binnen zit Kees Grimbergen. Goedenavond. Facebook, Twitter, blogs, sociale media. Ik word een beetje gek van alle sociale netwerken... waar ik onderdeel van moet worden, want ik dreig te bezwijken... onder infostress. De afgelopen dagen realiseerde ik me wat een luxe geklaag... dat eigenlijk van mij is. De sociale media en internet vormden de kiem van de opstand tegen dictator Mubarak. En vandaag nog probeert het Algerijnse regime... alle Facebook-accounts in het land te blokkeren. En dat om een volgende omwenteling in Algerije te voorkomen. Ik beloof u, ik zal nooit meer zeuren dat die sociale media een last in mijn leven zijn. Love. That's right, that's right, that's right. Future love. Tonight. future love that's right, that's right, that's right. Future love. Tonight. It's a right or I love you. It's a right or I don't. I'm not afraid that you're running away got you, honey that you want. Supersonic lazy love. I'll never turn It's it off. on Future love. That's right, that's right, that's right. Make love tonight. Future love. That's right, that's right. future love future love future love is on the rise. That's right my best right, right. making you love tonight future love that's right. down the hem dan echt. Beep, beep, love van Grupo Sportivo. Live gespeeld op het oogjubileum, 5 januari, jongstleden. En ik mocht dit nummer draaien van mijn collega's... omdat ik vanavond eigenlijk op het concert van Grupo Sportivo... in Nieuwegein had willen zijn. Maar ja, Stefan Sanders, geveld door de griep. En daarom zit ik hier en niet bij Grupo Sportivo. Een band die 35 jaar oud is, even oud als het oog. Welkom, luisteraar. En wat krijgt u van ons tot 12 uur aangeboden? Ja, natuurlijk, The Day After... 30 uur na de val van Mubarak, hoe zal Egypte zich de komende dagen en weken ontwikkelen? En hoe hebben de Nederlandse Egypte, Egyptenaren de afgelopen 30 uur ervaren? Ik praat erover met Umaima Noor een week geleden een van de organisatoren van de demonstratie op de Dam... en met Bertus Hendricks natuurlijk, collega-journalist en Midden-Oosten-veteraan... die gisteren volgens mij een van zijn meest emotionele dagen uit zijn carrière beleefde. En dan Italië. Morgen in heel Italië demonstraties van vrouwen onder het motto Basta. Het is genoeg. Italiaanse vrouwen hebben genoeg van het beeld... dat de Italiaanse televisiestations van vrouwen neerzetten... En ook de seksueel getinte schandalen rond Berlusconi spelen daarbij een rol. Ik praat erover met Anna Buketti in Milaan en Bas Mesters in Rome. En vanuit New York laat Amber Dokters van Leeuwen van zich horen. Deze celliste geeft morgen een solo optreden in de Carnegie Hall in New York. Reden voor ons om ook een stuk van een van haar optredens te laten horen. En we houden u tussendoor op de hoogte van de 5 kilometer schaats op WK Allround in Calgary... Maar nu eerst. Een vol programma dus. Maar nu eerst. Het nieuws van vandaag. Zaterdag 12 februari. Ja, het werd uh, laat op het Tahrirplein vannacht en uh, s'avonds een grote vent of meid, dan ochtends ook. Dus werden de handen uit de mouwen gestoken en kreeg het hoofdstedelijk plein in Cairo een flinke opknapbeurt. Nog steeds met een zweem van feestvreugde, maar ook boosheid op de Amerikaanse president Obama bijvoorbeeld, die zich te veel afzijdig hield. You've been watching the Barak for 30 years, Kaling, and strong, love everything from Egypt, now for Egypt. Een dag na de geslaagde coup is het nog onduidelijk hoe het nu verder moet in het Mubarakloze Egypte. De legerleiding lijkt vooralsnog de touwtjes in de handen te hebben en ze hebben gezegd dat alle internationale verdragen zullen worden nagekomen tot opluchting van Israël in de straten van Egypte, eerst vooralsnog vooral hoop. No more corruption, no more uh, bad government and uh, the, the actually I think I bore now. En, en de, domine, de dominostenen die vallen genadeloos verder. Algerije lijkt nummer drie in de reeks te worden. Duizenden mensen trotseerden in Algiers een demonstratieverbod. 35.000 agenten wisten dat niet te voorkomen. Honderden mensen zijn opgepakt tijdens de protesten... voor meer democratie en hervormingen. En dan in eigen land starten de verkiezingscampagnes... voor de Provinciale Staten begin volgende maand. De VVD deed dat op een parkeerplaats langs de A2 waar premier Rutte de kiezers probeerde te paaien met een rechtse hobby. Binnenkort mag op een derde van de Nederlandse snelwegen 130 worden gereden. Hiervoor zul je ongetwijfeld ook hier en daar moeten investeren. Daar is allemaal geld voor. We trekken veel extra geld uit voor asfalt en overigens ook voor openbaar vervoer. Nou, dat is mooi. Kan minister Schuls ook eens haar lange haar in de wind laten wapperen als ze snelheid maakt? Nou, het gaat mij niet zozeer om harder rijden, maar om doorrijden. Hè? Maar waarom verhoog je dan de maximumsnelheid? Dat heeft voor verschillende dingen van belang. Je kunt wat meer snelheid maken als automobilist om van A naar B te gaan. Ja, ja, dus toch harder. Dat begrijp ik niet meer. Het is begrijpelijker voor de mensen. Want als de weg leeg is, waarom zou er dan een begrenzing op zitten? Dus lege weg, geen begrenzing. Nou ja, dan kan ik na deze uitzending toch ook gewoon met pak en beet 180 naar huis... Bedankt. Dat was nieuws vandaag op Radio NTV. Ja, en TV. Ja, en in Calgary is het WK allround uh, natuurlijk nog bezig. Uh, Sebastian Timmerman in Calgary. Hoe is de stand van zaken? De 500 meter zit erop bij de mannen, hè? Ja, en daar won de Amerikaan, Shawnee Davis, dat had iedereen wel verwacht. Maar de tijd was toch ietsje minder snel dan iedereen had verwacht. 35.08 voor Shawnee Davis. Het is wel een snelle tijd, maar iedereen verwachtte een tijd in de 34 seconden van de Amerikaan. Dat zat er niet in. Een ander Amerikaan uh, verraste, Brian Henson. Die werd tweede op die 500 meter in een dik persoonlijk record. En de Nederlanders deden het goed, met name Jan Blokhuis en Koen Verwij, vierde en vijfde. En dat allemaal voordat we dadelijk gaan beginnen aan de 5 kilometer. Bij de mannen, want u hoort het, de huldigingen zijn nog bezig. In dit geval van de drie kilometer bij de uh, vrouwen. Op die vijf kilometer komt Shawnee Davis als eerste der favorieten in actie in de zesde rit. Dat is de laatste rit uh, voor de dwel. Zal zo ja, rond de klok van vijf voor twaalf, misschien wel rond middernacht zijn. Dat hij in actie komt tegen de Kazach Babenko. De anderen zitten allemaal na de dwel. Koen Verweij in de zevende rit tegen de Canadees Giro. Brian Hansen die verrassende nummer twee dus van de 500 meter, in de achtste rit. Rit. Dan gaan we kijken in de tiende rit naar Wouter Oldeuvel, Die viel een beetje tegen met de twaalfde plaats op de 500 meter. Alhoewel, hij reed wel een persoonlijk record. Um, dan hebben we nog Rens Rotterveld, die in de voorlaatste rit rijdt tegen de Noor, Hovach Bukko Die viel tegen op de 500 meter. De Noor zit niet lekker in de vel. In zijn vel. En in de laatste rit rijdt Ivan Skobrev, de uh, Europees kampioen van dit seizoen, tegen Jan Blokhuizen. Blokhuizen dus goed okay. begonnen en heeft een achterstand van 5 seconden straks op die 5 kilometer ten opzichte van Sony Davis. Nog eventjes één hele laatste vraag. Hoe laat de zevende rit zit de eerste Nederlander? Dat is tegen 12 Nee, dat is uh, al na twaalf. Maar, na twaalf. Uh, is... maar we komen ja, nog ja, wel even bij minuut. je terug hoor, voor twaalf uur. Maar in ieder geval okay. uh, in het oog geen ritten meer van de Nederlanders. Dank je wel, Sebastiaan. Tot zover. over 11 op zaterdagavond, in het oog, Billy Joel, River of Dreams. Lekker nummer. Ja, de day after, na het vertrek van uh, Mubarak, de Egyptische president... is natuurlijk de grote vraag, uh, wat nu? En ik praat erover met uh, Umaima Noor. Goedenavond, Umaima. Goedenavond. Egyptische, sinds 1976 in Nederland. Je woont in Venlo en je familie, je moeder, je zoon onder andere... leven in Egypte, jaarlijks reis je meerdere keren naar... Uh, naar Egypte op en neer. En vorige week was je mede-organisator van de demonstratie op de Dam, hè? Ja. Nou. En Bertus Hendricks, Midden-Oosten-deskundige bij Klingendaal. Goedenavond. Goedenavond. Volgens mij heb jij je meest emotionele dag als Midden-Oosten-veteraan... gisteren meegemaakt in je hele carrière. Bertus, klopt dat wat ik zeg? Ja. Nou, het maakte wel diepe indruk op mij. Ja. Ik bedoel, mijn adrenaline schoot omhoog. En uh, al mijn Egyptische vrienden, die waren ook helemaal door het dolle. En uh, die waren ook heel ontroerd. En dat raakte mij ook wel, moet ik zeggen. Ja. Ja. Nou, ik begin eerst met uh, Omar Noor hier. Uh, uh, vorige week stond je op de Dam te demonstreren. Ben je nu? Uh, ma maakt deze omwenteling iets van jouw geluk vandaag uit? Ik bedoel, ben je een gelukkige vrouw die hier zit tegenover? Ja ja, ja, ja, ja, zeker. Het maakt een groot verschil. Ja. Ik ben de laatste, uh, dus 2010, de meeste maanden van 2010 zat ik in Egypte. En ik heb het van heel dichtbij meegemaakt. Mijn moeder was ziek. En ik heb echt het, het volk ook van heel dichtbij meegemaakt. Hoe ongelukkig iedereen was. En uh, ja, of, of ze maken grappen over zichzelf. Maar ook daartussen kon je ook heel goed, kun je heel goed merken... Uh, hoeveel pijn daaronder zit. Ja, het, het geluk is nu een beetje naar buiten geborsten ja, vandaag. Ja, nou is het echt... Wat, wat, ja. wat, wat, wat, mag ik jij zeggen? Ja, wat heb, wat heb je vandaag gedaan? Met, uh, heb je veel contact gehad met je familie? Ik -sms heb sms gebeld? Uh, ja, ja, ja, ik heb heel veel gisteren al uh, en vandaag... heel veel sms'en, telefoontjes, uh, e-mailtjes. Vooral de e-mails, nou, dat was enorm veel. En... Uh, ik heb uh, verder gekeken naar, uh, naar Al Jazeera. Ja. Nou heb ik vorige week jou geïnterviewd voor Omroep Max. Een Radio 1 programma. En je legde toen uit dat jij en jouw familie eigenlijk... Uh, een afwijkend standpunt had. Hè? Vorige week zaten we in het stadium dat jouw familie zei... nou hij heeft nu aangekondigd dat hij in september weggaat. Omaima, uh, hou je daar nou maar aan. Dat is in ieder geval een goed gebaar. Nu is hij veel eerder weggegaan. Hoe reageren jouw familieleden, je zussen onder andere... Ja, ze... die zo anders in, in deze hele uh, ja. spannende tijd stonden? Hoe reageren ja, ze, ze vandaag? Ze, ja. Nee, ze was heel blij. Ja. Ze was heel erg blij, want die van binnen hebben we allemaal van moeder dat revolutionaire gekregen. Van echt strijden voor de rechtvaardigheid. En nou, dat heeft zij ook, maar wat, wat, wat, wat haar een beetje uh, bezorgd, mijn zus, ja. wat haar een beetje bezorgd heeft gemaakt, is dat haar beide zonen zijn in, uh, werken in de overheid en uh, zijn rechters. Dus ja, er uh, uh, was zoiets van haar van, laat maar de rust heel snel komen, ja. de vrede heel snel komen, maar ja, daar was ik niet mee eens. Ja. En, vind je nou als Egyptische, uh, met een Nederlandse kant, heb je twee paspoorten? Ik ben Nederlands en ik uh, nee, nee, uh, ja, als in Egypte, ja. ja. Okay. Vind jij nou dat de rest van de wereld heeft bijgedragen aan de val van Mubarak? Of is het vooral het Egyptische volk? Het uh, uh, is, uh, is zeker vooral het Egyptisch volk. Maar uh, de, de, ook, ook natuurlijk uh, bijvoorbeeld de kennis, de technologie... wat ook elders vandaan is gekomen. Dat heeft enorm aan bijgedragen. Maar ook de uitwisseling van informatie. Hoe, hoe doe je dat, hoe doe je dit? Dus dat is hartstikke mooi. Nou, het uh, Tagrierplein, ik wil er even met jou naartoe... en misschien ook wel met Bertus Hendricks. Uh, oh, in de beschrijving, in de beschrijving van het uh, Tagrierplein... kwam de afgelopen dagen ook steeds de typering terug. Het leek wel hier en daar op een popconcert een goed popconcert. Laten we even luisteren naar gewoon een klein strijdliedje dat de afgelopen week op het Tachierplein werd gezongen. Laten we even luisteren. Ken je het liedje? Nou, Ik het nooit plan. gehoord, maar het is... Uh, wij zijn allemaal één had. Ons vraag is maar één zaak. Vertrek, vertrek, vertrek. Vind je het een mooi liedje? Ja, ja. heel leuk. Bertus, ben jij de afgelopen weken uh, nog in Egypte geweest? Of helemaal niet? Nee, nee, nee, nee. Het uh, enige uh, een, een treurige nood moet ik zeggen bij uh, de, al deze gebeurtenissen, dat ik er niet zelf kon zijn. Want ja. Ja, met, met nieuws werd besloten dat het beter was dat ik hier zat. Uh, want ze hadden daar al een ander team. En uh, ik heb op een gegeven moment aangeboden, dan zal ik niet toch maar die andere kant op gaan. Maar uh, nee, ik ben dus hier gebleven. En ik wou dat ik de gave van bilocatie had, dat ik zowel daar als hier tegelijk kon zijn. Want het is natuurlijk wel het moment om dat mee te maken. Wie weet gaat er dat hongens van komen nee. dat er een schepper komt... die voor Bertus ja, Hendricks exclusief zorgt dat hij op één en hetzelfde moment op twee plekken kan. Ja, dat zou heel mooi <laughs> ja. zijn. Ja. Nog even, die, die sfeer van dat popconcert. Herken jij dat in, in Egyptische cultuur? De sfeer van het Tagrierplein, de muziek, uh, het bijna anarchistische... maar ook het uh, hele vastberadende? Herken je het? Uh, zeker. Uh, en wat ik ook heel erg leuk vond, uh, dit was nu een, een groep die ik niet kende en ook dat DJ kende ik niet. Maar ik hoorde weer hele oude nummers van Sheikh Imam ja. en Fuad Negem. Fuad Negem is een bekende dichter en Sheikh Imam is een blinde zanger. Uh, die uh, fantastische liederen heeft gemaakt. Uh, altijd uh, in, in een revolutionaire mood, zal ik maar zeggen. In de tijd van Nasser. En toen Nasser een onderdrukker werd. Uh, ook ook uh, tegen uh, dat uh, dictatoriale regime. En, en tegen Sadat. En heel veel van die oude liederen, die hoorde ik nu uh, via Al Jazeera... ...hoorde ik dat die dus op het plein ook weer uh, ter horen werden gebracht. Dat uh, gaf wel een uh, nostalgisch gevoel, moet ik zeggen. Ja, en dat wordt hier ook enorm direct bevestigd door Omar ja. ja. Shaikh Iman, ja, Sheikh Imam en uh, Ahmed Vatnik. Daar heb ik altijd naar geluisterd. En alle uh, liederen en gedichten van geschreven. Maar stiekem verstopt in mijn boeken. Toen ik op de universiteit was. Want dat mocht mijn moeder en mijn vader niet weten. Is Veel te revolutionair, Veel te... Ja, nee, veel te, te gevaarlijk. Ja, ja. En te gevaarlijk ja. dwars, ja. Zullen we even naar de actualiteit gaan, Bertus Hendricks? Ja. Uh, iedereen vraagt zich nu af. Wat gaat er gebeuren? Uh, uh, en de belangrijkste vraag die in het Midden-Oosten rondzinkt is hoe zeer moet Israël vrezen voor deze ontwikkeling? Vandaag is er wel gezegd dat uh, door de, leiding, de legerleiding... dat Egypte zich zal houden aan de internationale verdragen. Wat, wat denk jij? Is er, is er reden om meer te vrezen voor Israël? Nee, ik denk dat de Egyptische regering zich inderdaad zal houden... aan die internationale verdragen. Ik denk dat ook een burgerregering die het, de militaire idealiter moet gaan opvolgen... zich ook wel drie keer zal bedenken voordat ze deze verdragen opzeggen. Want eh, dan open je een doos van Pandora... Eh, waarvan je niet weet wat er allemaal kan, gaat gebeuren. En ik denk dat de Egyptenaren zelf eh, inmiddels... hoewel ze niet enthousiast zijn over die eh, normalisering van betrekkingen met Israël... omdat de Palestijnen dan slecht uitkomen... En uh, de, dat gedeelte van de, de, het vredesverdrag tussen Egypte en uh, Israël ja. van Camp David I uh, nooit goed is uitgevoerd. Maar toch ook, uh, ondanks die reserves, toch ook wel uh, zien uh, dat het absoluut niet in Egyptes belang is om terug te keren naar een situatie van oorlog. Nee. Dus, uh, of een dreigende oorlog. Maar kun je wel zeggen, als ik er even tussen mag komen, kun je wel zeggen dat het Egyptisch volk eigenlijk veel meer tegen Israël is dan Mubarak tegen Israël was? Ja, kijk, het is duidelijk dat de Egyptenaren sympathiseren met de Palestijnen... en het ja. feit dat uh, dat, dat op probleem niet oplost... ondanks de beloften van uh, Menachem Bek en de premier van Israël... toen die de vrede met Sadat heeft gesloten... dat die Palestijnse uh, kant van de, uh, van de vrede nooit is gerealiseerd. En daarom was men ook, sprak men ook voortdurend van een koude vrede... omdat het, het volk er niet echt met zijn hart uh, bij was. En dat kan alleen maar gebeuren als er een oplossing komt... voor het Palestijnse probleem. En wat ja. dat betreft denk ik dat een nieuwe situatie wel... Uh, uh, de voor Israël gevolgen gaat hebben. Want uh, kijk, de, de, de kracht van Israël onderhandelde, is zo sterk onderhandelen... eigenlijk altijd alleen maar met zichzelf. En uh, een, een Israël dat uh, niet op Mubarak kon rekenen... om bijvoorbeeld mee te doen aan de blokkade van Hamas. Uh, dat uh, niet meer op, uh, op Mubarak kon rekenen... om, om de, de druk van Hezbollah te weerstaan. Ja, dat zal een Israël zijn dat gedwongen wordt... om uh, te gaan kijken, wat willen we nou eigenlijk? Heel veel meer land... Of willen we eigenlijk de formule land voor vrede... en dus een Israël in de grenzen van 67, wat, Israël, wat Egypte heeft erkend... en de rest voor de Palestijnen? Ik denk dat die onderhandelingspositie voor de Palestijnen... door de nieuwe ontwikkeling in Egypte wordt versterkt. Ja, ik ga meteen naar Omar Manoer door, hier in de oogstudio. Uh, is een deel van het Egyptische volk sterk gekant tegen Israël nog steeds? Uh, uh, ja, een, ja, een deel natuurlijk. Je uh, moet niet vergeten. En er zijn drie oorlogen achter... Ja. Bij een van die oorlogen heb jij zelf je ja. echtgenoot verloren. Ja, dat die klopt. Die was Australiër piloot in de Yom Kippur-oorlog. Ja. Ja. ja, maar ik, ik moet zeggen, ik, ik uh, onderschrijf helemaal wat uh, uh, meneer Henriks uh, zegt... Uh, dat, dat op dit moment zal uh, voor Israël wel uh, vooral ook naar uh, het, uh, uh, het blootstellen van wat er uh, door de leider van de onderhandelingen van de Palestijnen, dus de Palestijnse leider voor onderhandelingen met Israël, uh, de WikiLeaks uh, hebben uh, blootgesteld dat hij veel te veel eigenlijk heeft uh, uh, toegegeven uh, dat er bijna niets meer was te bieden en dat hij van de kant van Israël helemaal niets heeft gekregen daar tegenover. Hij heeft nu ontslag genomen vandaag en ik denk dat het heel prettig zou zijn ook om die vredesakkoord ook diep te beschermen en nog meer wortels te laten schieten dat van de kant van Israël de hand uitgereikt wordt. Mag ik nog naar één slotpunt toe? lijkt mij een belangrijk punt de schendingen van de mensenrechten in Egypte... zijn misschien wel veel heviger geweest de afgelopen 10, 20 jaar... dan wij ook in Nederland hebben geweten. Er zijn veel mensen gemarteld, er is veel geheime dienst geweest... er is veel intimidatie geweest. Denk jij nou, Oemaima, dat er een heel verzoeningsproces op gang moet komen... om al die families en al die mensen die beschadigd zijn, getraumatiseerd zijn... die hun dierbaar hebben verloren, om, om hen weer... Uh, ja. Uh, in, in, in enige vrede met de overheid weer te laten leven, een verzoeningsproces zoals je dat in Zuid-Afrika ook hebt gezien. Is ja. dat in Egypte nodig, denk je? Ik denk dat dat zeker nodig is. Ook tussen Israëli's en Palestijnen, maar ook binnen uh, Egypte. Uh, ook binnen Egypte, uh, tussen Egypte en Israël, is het wel een verdrag. Maar ik denk, nee, maar ik heb het uh, over de, de, de, al die Egyptenaren die slachtoffers zijn geworden van ja. de schendingen van de mensenrechten, ja, van martelingen. Ja, ja zeker weten. Nou, hoe ja, denk jij daarover, dit. Bertus Hendricks? Ja, ik denk dat zal zeker een, een onderdeel moeten zijn... van het proces tot normalisering van de inter-Egyptische betrekkingen. En of dat de vorm aanneemt van een waarheidscommissie of andere zins, dat weet ik niet. Maar de eerste aanwijzingen zijn... dat men er niet op uit is, zeker niet op dit moment... om, om als het ware te gaan jagen op iedereen die... Op daders. Uh, op, op daders. Mm -hmm. Er moet eerst stabiliteit komen. Er moet eerst een ferme uh, uh, burgerregering zijn. De militairen hebben dat verantwoordelijk. Vandaag in communiqué nummer 4 wel beloofd, maar er zat geen tijdpad bij. En er stond niet precies bij wanneer die vrije verkiezingen dan moeten gaan komen. Dus uh, men blijft op dat terrein ontzettend waakzaam. Men, dus, men spreekt al van een, een soort raad van toezicht die sommige organisaties willen uh, uh, gaan inrichten... om de militairen in de gaten te houden. En men zegt, wij blijven uh, bedemonstreren. Sommigen willen zelfs blijven op het plein, maar uh, andere groepen hebben opgeroepen... voor vrijdag voor een feestbetoging die natuurlijk natuurlijk behalve een feest ook een manier is om de militairen eraan te herinneren. Wij blijven waakzaam. Ja. Wij houden jullie onder druk om te zorgen dat het niet bij een militaire koep blijft, maar dat het echt naar een burgerregering gaat. Ja, nou, Bertus Hendricks en Omayma Noor, ik dank jullie wel voor jullie aanwezigheid in het oog. En we blijven de komende dagen natuurlijk in grote spanning blijven we Egypte volgen. Bedankt. Dankjewel. Graag gedaan. Adieu les mille, je Adieu les mille, je t'aimais bien, tu sais On a chanté les mêmes vins On a chanté les mêmes filles On a chanté les mêmes chagrins Adieu les mille, je vais mourir C'est dur de mourir au printemps, tu sais Mais je pars aux fleurs, la paix dans l'âme Car vu que t'es bon comme du pain blanc je sais que tu prendras soin de ma femme. Et je veux qu'on rie, je me condense. Je veux qu'on qu s'amuse comme des fous. Je veux qu'on rie, je me qu condense. Quand c'est qu'on mettra dans le trou. Adieu curé, je t'aimais bien. Adieu curé, je t'aimais bien. Tu sais, on n'était pas du même bord. On n'était pas du même chemin. Mais on cherchait le même port. Adieu curé, je vais mourir C'est dur de mourir au printemps, tu sais Mais je pars aux fleurs, à la paix dans l'âme Car vu que t'étais son confident Je sais que tu prendras soin de ma femme Et je veux qu'on rie, je veux qu'on danse Je veux qu'on s'amuse comme des fous Je veux qu'on rie, je veux qu'on danse Quand c'est qu'on mettra dans trop Adieu l'Antoine, je t'aimais pas bien Adieu l'Antoine, je t'aimais pas bien, tu sais J'en crève de crever aujourd'hui Alors que toi, tu es bien vivant Et même plus solide que l'ennui Adieu l'Antoine, je vais mourir C'est dur de mourir au printemps, tu sais Mais je pars aux fleurs, la paix dans l'âme Car vu que t'étais son amant je sais que tu prendras soin de ma femme Je veux qu'on rie, je veux qu'on danse Je veux qu'on s'amuse comme des fous Je veux qu'on rie, je veux qu'on danse Quand c'est qu'on mettra dans roue. Adieu ma femme, je t'aimais bien Adieu ma femme, je t'aimais bien Tu sais, mais je prends le train Pour le bon Dieu Je prends le train Qu'avant le tien Mais on prend tous le train Qu'on peut Adieu, ma femme, je vais mourir. C'est dur de mourir au printemps, tu sais. Mais je pars aux fleurs, les yeux fermés, ma femme. Car vu que je les ai fermés souvent, je sais que tu prendras soin de mon âme. Et je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, je veux qu'on s'amuse comme des fous. Je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, c'est quand le mettra dans le trou. Jacques Brel, le Moribond. In het oog. We gaan naar Italië. En we gaan de Italiaanse vrouwen bespreken. En dit opnieuw naar aanleiding van Silvio Berlusconi. Die nog steeds flink onder vuur ligt. Komende week wordt besloten of er een rechtszaak tegen Berlusconi wordt gestart. En morgen zijn er anti-Berlusconi demonstraties. En het meest opmerkelijke protest komt morgen van de Italiaanse vrouwen. In alle steden en dorpen worden vrouwen opgeroepen om de straat op te gaan. En ze gaan eisen, waardigheid en Gelijkheid. Nou, ik heb twee uh, mensen aan de lijn. Anna Bouchetti in Milaan en Bas Mesters, correspondent in Rome. Bas, om met jou even te beginnen. Uh, wat heeft het vrouwenprotest met Berlusconi te maken? Dat vrouwenprotest van morgen. Nou, er is gewoon de concrete aanleiding van die uh, affaires rondom uh, Berlusconi en de jonge prostituees die hij uh, in zijn uh, ambtswoningen zou hebben ontmoet. En. Uh, en gebruikt. En daarnaast uh, is er nog een vele grondigere en fundamentelere zaak. Dus dit is slechts de aanleiding, Berlusconi. Want de vrouwen die willen ook erop wijzen... dat um, niet eens de helft van de vrouwen betaald werk heeft in Italië. Alleen in Europa is Malta heeft het slechter. Zeg maar. De vrouwen verdienen veel minder. Als je kijkt bijvoorbeeld naar peuters. Als je honderd peuters hebt in Italië... dan zijn er maar tien plekken in crèches. Waardoor het dus heel moeilijk wordt om te gaan werken. Een vijfde van de vrouwen is maar uh, minister... en er zijn er nog minder uh, in, in het parlement. In de raden van bestuur zit nou maar net 5% uh, vrouwen. En tegelijkertijd zie je in de beeldcultuur in Italië op tv... eigenlijk dat er maar één manier is voor de vrouwen om succes te hebben. En dat is door uh, de laatste vierkante centimeter van je lichaam te gebruiken... om, uh, om zeg maar via het lichaam jezelf te verkopen... en te laten verkopen in, in, in zeg maar de markt... En daar protesteren de vrouwen vandaag of morgen allemaal tegen. Dus eigenlijk kan je zeggen dat een beweging van vrouwenemancipatie op gang aan het komen is... Uh, door het gedrag van Berlusconi en door hoe vrouwen worden afgeschilderd in de media... die ook weer vaak in handen zijn van Berlusconi. Ja, ik sprak net uh, vlak voor uh, de uitzending even met een van de vrouwen die uh, voorop gaat in deze strijd... een beetje een iconisch geworden daarvoor. Ja, dat is, is dat Lorella Zamardo? Ja, inderdaad. En uh, die vrouw, die um, ik vroeg haar juist dat. Eigenlijk uh, worden jullie erg geholpen in jullie strijd momenteel door Berlusconi, is het niet? Want uh, door zijn gedrag worden de vrouwen eigenlijk naar elkaar toegedreven om um, eens voor hun rechten op te komen. Die inderdaad in Italië, als je het vergelijkt met andere landen op dit moment, uh, zeer, uh, zeer uh, slecht zijn. Ja. Ook de vrouwen die hebben dat allemaal... Die, die zijn zeer ambitieus als vrouw, moet je, zo moet je het ook eigenlijk zien. Okay. Hè? Want enerzijds willen ze heel, heel mooi zijn. En anderzijds willen ze de perfecte mama zijn. Ja. Daarnaast willen ze werken. En daarnaast willen ze ook nog elke dag, twee keer per dag liefst... een dampende schotel heerlijk eten op tafel te hebben. Dus dat, dat, dat gaat natuurlijk nooit lukken. Dus daar ja. zit heel wat stress. Nou, laat ik maar meteen naar Anna Buketti gaan. Anna, jij zit in Milaan, hè? Ja. Ja, jij, uh, jij kent de Italiaanse vrouw en je kent de Nederlandse vrouw. Als je nou op het punt gewoon maar even, als je op het punt van het sekssymbool zijn, dat de Italiaanse vrouw, hè, de Italiaanse vrouw wordt op Italiaanse televisiekanalen vaak als een soort sekssymbool afgeschilderd, is dat een essentieel verschil tussen hoe vrouwen op Nederlandse televisie zijn en vertoond worden? Nou, het is duidelijk dat hier uh, in Italië de vrouw op een uh, heel grove manier uh op televisie geschilderd wordt, ja. in, een, in een eenzijdige manier. Hè. Ik vind het ook vooral uh, heel jammer dat ook vrouwen die een professionaliteit hebben... Je, we hebben bijvoorbeeld Lili Groeber, ze is een bekende journaliste. Ze is ook iemand die op een gegeven moment de behoefte heeft gehad... om uh, uh, helemaal onder, uh, ja, bij een plastic chirurg uh, onder te gaan. Omdat ze ook zo eruit moest zien, net als uh, heel veel andere... Showgirls, weet je. Dus uh, ik vind het jammer dat, uh, dat het toch een soort eis wordt voor vrouwen. die succes willen hebben, wat, uh, wat je in het begin hebt gezegd. Dat is uh, zeker een verschil. Want ik zie op, in, op de Nederlandse televisie ook veel vrouwen die. Uh, nou, heel normaal eruit zien. Net als vrouwen gewoon op straat. En ja. er is een, een heel groot verschil tussen die vrouwen die je op tv ziet. ...en die vrouwen die je op straat ziet. Het is een virtuele wereld. Het is waar dat de Italiaanse vrouwen... ...seks symbool zijn. Dat ze heel veel tijd besteden aan... ...ik, bedoel, ik heb vriendinnen die niet eens brood gaan ko kopen... ...zochtens, dat ze helemaal niet opgemaakt zijn... ...en uh, perfect eruit zien. Maar aan de andere kant is... Uh, wat, wij, uh, ...wat in Italië op televisie uh, vertoond wordt... ...niet reëel. Re re je hebt ook vrouwen die... Die, die niet vertegenwoordigd worden ja. uh, op tv. En ik denk dat daar gaat de protest uh, over. Precies. Ik wil naar het protest van morgen gaan. Want de, het gaat over veel meer dan het afschilderen van de vrouw als sekssymbool. Het gaat over, om het een recht toerecht aan Nederlands begrip te zeggen... het gaat over vrouwenemancipatie. Is de vrouw in Italië zo achtergesteld... vergeleken met ook de Nederlandse vrouw, de Europese vrouw, Anna? Ik moet zeggen, ik ben heel dubbel nu uh, over de demonstratie voor morgen. Aan de ja. ene kant vind ik het... Uh, Ga je wel dubbel. meedoen trouwens? Uh, ik kan niet meedoen. Je ik kan niet meedoen. In Milaan, helaas. Ik, bedoel, anders huh? zou ik, ik woon al, uh, inmiddels al uh, 15 jaar in Nederland. Ik ben toevallig nu hier... Door ja. persoonlijke omstandigheden. En ik kan helemaal niet uh, aanwezig zijn. Het is om half drie. Ja. En die moet ergens anders zijn. Die maar... moet ergens anders zijn. Maar, maar wat voor gevoel heb je bij die demonstratie? Je zegt, ik heb daar een dubbel gevoel over. Leg dat eens uit? Ja, kijk, gisteravond nog was er een heel grote discussie tijdens een etentje met verschillende vrouwen. Want we hebben natuurlijk over gehad. Ik zie regelmatig iedere keer dat ik hier terugkom. En dan ben je binnen in een Italiaanse gezin. Hè. Je ziet ook die, uh, het gedrag van vrouwen gedrag van mannen, hoe zij ja, met elkaar uh, omgaan. En uh, dan is het heel erg uh, teleurstellend, denk ik, dat je toch bepaalde patronen ziet die helemaal niks met emancipatie te maken hebben. Ik heb met Zoals welk uur... patroon dan? Uh, geef ze een nou, voorbeeld. Uh, vrouwen die uh, morgen gaan demonstreren, die 40 uur per week werken en nog voor het thuis zorgen en nog uh, koken en nog van alles... Uh, wat, wat ook Bas uh, heeft uh, verteld. Yeah. En, uh, maar ik denk... de emancipatie moet ook... in het klein beginnen gewoon bij je eigen huis. En dan moet je gewoon... Uh, zorgen dat die rollen... Uh, ja, eerlijk verdeeld zijn. Dus dat je niet dubbel werkt. En dat zie ik... heel erg... Uh, uh, ja, bijna overal ook in, in uh, regio... Die, die traditionele links zijn. Hè? Dus... Yeah. Ex-communistische of, of eh, dat zie ik ook. Ja, je? Laat, ik, mag, laat ik even naar Bas, naar Bas Mesters ja. teruggaan. Bas, ja. die, de, de, deze demonstraties staan die inderdaad voor een opkomen van een soort nieuwe vrouwenbeweging. Die gaat voor vrouwenemancipatie, waar dat de afgelopen decennia in Italië niet heeft niet ge, getoond is. Um, ja, dat is heel erg de vraag. Dat vragen de vrouwen zich ook af. Nou, Wat, ik vraag dat... het aan jou. Wat denk jij? Ja, Wat is ik... jouw, jij, jij, jij leeft en werkt en okay. woont in die Rome. Wat denk je? Nou, de vrouwen die ik ken, ik denk dat die uh, het misschien wel zouden willen... maar dat die maandag weer gewoon uh, doorgaan met, met waar ze bezig waren... Ook al zei die Lorella Zanado net ook tegen me van... eigenlijk zou maandag iedereen een klein dingetje moeten veranderen... om dit echt tot stand te brengen. Zij zei, dit wordt een proces van tien jaar of meer... om überhaupt hier iets aan te veranderen. En daarnaast heb je natuurlijk uh, uh, vrouwen en ook politici... die deze demonstratie simpelweg zullen gebruiken... als een demonstratie tegen Berlusconi, gericht op de hele korte termijn om hem namelijk uh, ten val te brengen. Daarover uh, zei... Ze, uh, Zanardo net, en dat vond ik wel een leuke vergelijking, ook omdat jullie het over Egypte hebben gehad. Ik vroeg haar, kan dat wat in Egypte is gebeurd via dit soort demonstraties ook in Italië gebeuren en toen zeiden ze, nee, Egypte is een jong land. De gemiddelde leeftijd van de, kinderen is, of de mensen is 14, 15. Italië is een van de oudste landen eh, als je kijkt naar de, ja. de, de, de hoe, gemiddelde leeftijd. En daar zit helemaal niet die energie in om via de straat een, uh, een, een, een regering omver te werpen. En ik denk dat, je daar, uh, dat ze daar wel eens gelijk in kan hebben. Ja. Dus dat het uiteindelijk uh, is, is het maar de vraag wat deze demonstratie uiteindelijk teweeg zal brengen. Nou, ik ben in ieder geval heel nieuwsgierig geworden en ik ga het zeker volgen. Morgen gaan we horen en gaan we zien... of er een nieuwe vrouwenemancipatiegolf in Italië is opgestaan. Dank jullie wel, Bas Mesters en Anna Buketti in Milaan. Concert van Joseph Haydn, cello-concert C. En de opname die komt uit het Amsterdam Cello-concours in 2008. En de celliste die het vertolkt is Amber Dokters van Leeuwen. Goedenavond, Amber. Goedenavond. Ja, jij bevindt je in New York, ergens op de 98ste straat in ja. een radiostudio. Fijn ja, dat, dat je even klopt. tijd voor ons hebt vrijgemaakt. Want jij hebt ja. met, met dit, uh, uh, dit concert, hè, uh, bij ja. het cello-concours, heb jij uh, het concours gewonnen, toch? Ja, dat klopt. Ja, Het is uh, eigenlijk wel raar om het terug te horen. Dat is natuurlijk twee jaar geleden. En uh, nou, toen was er ook zoveel aan de hand uh, tijdens het concours... Um, dat het toch wel, ja, het is heel bijzonder om terug te horen eventjes. Ja, nou, dat concours, het winnen van het concours heeft je geen uh, windeieren gelegd... om het maar op helder Nederlands te zeggen. Want morgen mag je uh, solo optreden in de Carnegie Hall in New York. Ja. Hoe kom je daar terecht? Want uh, ja. mag, nog even je leeftijd in herinnering roepend. Hoe oud ben je? Oh, moet dat? <lacht> nou, ik uh, word uh, op 13 maart word ik 27. Nou, dan mag je het nog net een keer open zeggen. En daarna zal ik er ook nooit meer naar vragen. Maar hoe kom je als 27-jarige in zo'n prestigieuze concerthal terecht, zeg? Nou, um, ja, 27. Het is. De muziek uh, wil, volgens mij is dat eigenlijk al een beetje oud, om het maar zo te zeggen. Want tegenwoordig is iedereen 16, uh, uh, 17, 18. Maar ja, Carnegie Hall het blijft heel prestigieus. Het is uh, uh, ja, gewoon ongelooflijk fantastische uh, uh, ervaring voor mij in ieder geval. En ik heb, uh, ik heb dat eigenlijk omdat ik uh, op Manhattan School of Music... waar ik vorig jaar mijn master's heb... Uh, daar, daar was ik uh, afgestudeerd vorig jaar ja. voor mijn master's. En um, bij het afstuderen heb ik daar um, een grant gekregen. Een career advancing grant, om het maar zo te noemen. Ja, een soort studiebeurs. Een soort studiebeurs voor ja. iemand die dus uh, klaar is met school, niet meer teruggaat, ook naar een andere school. Uh, dus klaar met de studie en uh, ja, bouwt aan carrière, zeg maar, maken. Ja. En uh, nou ja, goed, uh, ik heb me gewoon... Ik was daarvoor uitgekozen met twintig anderen en drie mensen van de school, uh, nou die uh, zouden dan geld krijgen, een flinke hoeveelheid... En ik ben een van de drie geworden uiteindelijk na een uh, interview, een auditie. Ja. En, uh, ja, ja, jij mag en, nu optreden. En uh, onder andere van deze grant uh, ja, uh, kan ik dus nu in Wild Recital Hall mijn debuutconcert geven. Ja, Heb je last van de zenuwen voor morgenavond? Ja, uh, <laughs> leuk dat je dat nu vraagt. <laughs> ik uh, uh, ben eigenlijk nu niet meer zenuwachtig. Uh, het, is meer, ja, het is gewoon zo'n fantastische ervaring... dat ik gewoon sowieso van moet genieten. En dat ga ik ook absoluut doen. Ja, maar jij en loopt in zeden, New York, ja. jij, loopt, jij loopt op Manhattan. Wordt het concert aangekondigd op grote posters in de stad? Uh, nou ja, uh, niet door Carnegie Hall, maar natuurlijk wel door mezelf. Hm. Ik heb uh, flink wat promotiewerk gedaan. Okay. dus, dus ook, je, je ziet ja. jezelf hangen daar in Manhattan. Uh, op sommige plekken wel. Ja, ja. En nu hangt hij ook, als het goed is, buiten in Carnegie Hall. in zo'n uh, ja, open box. Eigenlijk. Ja. En dat is wel heel erg cool, natuurlijk. Ja. Wat vind jij zelf uh, zo prestigieus en zo bijzonder. om in Carnegie Hall te mogen spelen? Nou ja, het is een, een gebouw. Het, het is gewoon een zaal. Het is gewoon ongelooflijk qua akoestiek. Uh, qua sfeer. Het is ontzettend uh, uh, bijzonder qua sfeer. En natuurlijk, het heeft een hele lange traditie aan. Hele bijzondere muzici die daar allemaal gespeeld hebben. Um, en ja, ik vind het zelf te vergelijken een beetje met het concertgebouw bijvoorbeeld. Dus dan hebben mensen een beetje een idee. Ik bedoel, je hebt daar ook de kleine zaal, je hebt de grote zaal. En het is, het is heel erg vergelijkbaar, vind ik qua sfeer en qua traditie, toch? Ja, en uh, ja, dus ik heb ook me... natuurlijk. Ja, ja en ik heb ook laten vertellen dat het een hele, uh, inderdaad, uh, bijzondere akoestiek heeft, met een hele bijzondere exact. nagalmtijd ook die heel groot is eigenlijk. Meer dan één seconde. Nou ja, dat, dat weet ik niet zo. Maar het, is, het klinkt heel fijn daar. Ik heb, niet, ja, ik heb daar één uh, uh, generale repetitie uh, mogen doen van twee uur. En ja, het klinkt daar gewoon geweldig. Uh, het is heel uh, vergevend in ieder geval. Dus dat ja. is goed. Nou, je hebt morgen een speciaal stuk dat je gaat spelen. Ja, En dat klopt. stuk is geschreven door uh, Nederlandse componist... E. van Breen. En als ja. ik het goed heb, zit E. van Breen ook naast je nu. Ja, ja, dat ja, klopt. Even jij verstaat mij ook. Uh, ik versta je ook. Wat is er zo bijzonder aan het stuk dat jij voor uh, Amber Dokters van leven geschreven hebt? Uh, nou, ik heb het geschreven. Amber is een, uh, nou, uh, gewoon uh, een van mijn beste vrienden. En Amber heeft gewoon uh, ja, zo'n ongelooflijk mooie smaak. Eigenlijk in alles. In, alle, in haar gevoel voor esthetiek. Maar in alles. Dat ik het stuk, uh, ik wilde het wijden aan de vijf verschillende smaken die er zijn. Dus zoet, zuur, zout, uh, bitter en umami. Umami. Uh, wat, ja, dat is de vijfde smaak. Dat weten heel veel mensen niet. Uh -huh. Maar dat is een, uh, een Aziatische, uh, ja, veel gebruikt in Azië in smaak. Het zit er in vlees bijvoorbeeld, uh -huh. maar ook in heel veel Aziatische kruiden. Dus ik heb vijf delen daaraan gewijd. Eigenlijk uh, ja, om, ja, om Ambers gevoel voor smaak te eren. Ja, en hoe kun je iets zeggen over hoe je het stuk hebt opgebouwd? Laat zich dat in een paar woorden vangen? Uh, nou, ik heb me gewoon voorgesteld, ik heb me die smaken gewoon... Uh, het grappige is, uh, smaken zijn uh, van, van toepassing in allerlei uh, kunstvormen. Uh, zoet heeft natuurlijk de, de, hoe noem je dat, de, de connotatie van een, uh, bijvoorbeeld een snoepje of suiker. Maar uh, ja, een, een beeld kan ook zoet zijn. Of een schilderij kan zoet zijn. Of een bepaald gevoel kan zoet zijn. En dat geldt ook voor zuur en bitter. En eigenlijk voor al die, al die smaken. Dus ik heb zeg maar um, de smaak geprobeerd te koppelen aan een emotie. Of een hm. toestand. Nou, en hoe uh, uh, speelt uh, Amber het stuk vooral solo? Of heb je een aantal ondersteunende instrumenten erin geschreven? Nee, ze speelt het solo... En uh, eigenlijk, nou ja, we hebben het dus nu al een paar keer uh, samen ge, ge, gerepeteerd. En eigenlijk is het stuk nu gewoon van ons. Dus het is ook niet meer mijn stuk. Ik heb die noten wel zo uh, opgeschreven. Maar ze, ja, ze heeft zo ontzettend haar eigen ding van gemaakt... dat het eigenlijk niet meer sprake is. Eigenlijk moet gewoon de naam van de componist... Uh, moet gewoon uh, dat is dus gewoon Eve van Breen en Amber Dokters van Leeuwen. Goed, het is een, een duo-productie. Dat, uh, dat is ja. overduidelijk. Amber, hoeveel mensen zitten er morgenavond in de zaal? Geen flauw idee, maar heel veel. Maar als het vol is, als het vol is hoeveel kunnen we er dan in? Uh, nou, vol is al 260 man, zoiets. Ja. Hé, hey, jij komt uit een zeer muzikale familie, hè? Nou, eigenlijk niet. Eigenlijk niet, nee. Je vader, je vader is een bekende Nederlander. Uh, ja. Arthur, dokters van Leeuwen. Uh, speelt hij zelf ook viool of uh, cello? Nee, hij speelt helemaal niks. Uh, hij speelt echt waar, vroeger, hè? vroeger blokfluit, geloof ik. Okay. Maar kijk, ik zei uh, mijn ouders. Ik kom uit een familie waar cultuur gewoon heel belangrijk ja. was. En ze hebben toch altijd uh, hartstikke mooie uh, muziek uh, in de kast en ja. toch altijd ook meegenomen naar musea en alles. Dus qua cultuur, uh, qua opvoeding is het echt uh, ja, was is gewoon goed. Ja, ja. Nog, nog even naar New York. Hè. Je woont er nu een tijdje, gaat er morgenavond ja. dus spelen. New York ja. is een competitieve stad. Geldt ja. dat nou ook in de klassieke muzikantenwereld dat je echt moet knokken voor je plek? Ja. Ja? Zeker, zeker. Doet je dat goed of denk je, maar het mag wel ja. wat minder? Nee hoor, nee, dat doet me. Dat, dat, ja. Dat, ik vind het uh, aan de ene kant ook wel een stimulans eigenlijk. Ja. Gewoon om te weten, ja, het is sowieso... In, in New York ben je gewoon niet bijzonder. Er zijn gewoon te veel goede mensen. En om daaruit, zeg maar, om je daarvan te onderscheiden... Ja, ik denk dat is gewoon de beste stimulans die een persoon eigenlijk kan hebben. Want dan moet je wel gewoon nog beter zijn dan het allerbeste wat je kan zijn. En uh, ja, voor mij werkt het eigenlijk wel. Voor jou werkt het heel erg goed. Dus je wordt door die competitieve sfeer... Word je in je vak, cellisten, wordt je nog beter? Nou ja, je moet wel, want anders dan... ja uh, ja, kun je straatmuzikant misschien worden of zo? <laughs> het is echt, ja, het Zij... is echt hard. Ik bedoel, ja. uh... maar kom je wel eens cellisten uh, yeah. als straatmuzikant tegen dan in, in Manhattan? Oh ja, ik had er laatst een in de metro gezien, ja. Oké, okay, <laughs> dus dat kan uiteindelijk ook nog maar Allah. Ja, maar het is helemaal niet erg, want ja, ik, bedoel, ik zie het heel veel. Ik bedoel, ik kijk er ook totaal niet op neer. Nee. Iedereen moet gewoon zes verschillende baantjes nemen en dan misschien als je geluk hebt uh, merkt iemand op van hey die persoon mag ik of die vind ik interessant. Ja, op die manier. Ja, je moet blijven knokken gewoon. Oké, okay, nou Amber. Ja, ik, uh, nog ja. één hele korte vraag. Ga je nog nu direct, want het is bij jullie ongeveer zes uur. Hè? Ga je nog ja, repeteren klopt. vanavond? Ja, heb ik al gedaan. Heb je al gedaan? Ik, uh, dus een vrije ik avond. Ja. Nou, nou ja, nog wat zelfstuderen een beetje misschien. <laughs> Nou, ik wens jou morgenavond een uh, fantastisch concert... Uh, samen met Evan van Breen, de componist. Want ik heb al begrepen, het is een, uh, muzikaal gezien een twee-eenheid, jullie. Veel succes ja. morgenavond, Amber. Ja, heel erg bedankt. Goed, en dan gaan we om vijf voor twaalf zonder tune... gaan we naar Calgary, naar Sebastian Timmerman. We hebben nog geen Nederlanders op de vijf kilometer... heren, mannen gereden, Sebastian. Maar misschien heb je wel uh, nadere andere informatie over die vijf kilometer... Nou ik, uh, kijk nu naar een Canadees dus de Canadese supporters en dat zijn er nog best redelijk wat die uh, aanwezig zijn hier in Calgary zien Lucas Makowski kan het Canadese onderrondje winnen van zijn landgenoot Vasiliewicz, maar rijdt niet de snelste tijd. 6.26.72 Daarmee komt hij toch 6 seconden tekort om de snelste tijd te verbeteren. Die staat op naam uh, namelijk van een Noor, Henrik Christiansen met 26-74. En daarmee is hij uh, tot nu toe afgetekend de beste van de rijders die uh, gereden hebben. Dan ja. gaan wij ons zo opmaken uh, voor die zesde rit. En dat is de rit waarin Shawnee Davis in actie gaat komen. De winnaar van de 500 meter en de man die een voorsprong verdedigt van 2,5 seconden op deze 5 kilometer op zijn landgenoot Brian Henson. Okay. En een voorsprong van ruim 5 seconden op Jan Blokhuizen. En dat was de beste Nederlander van die 500 meter. Dus eens kijken hoe dat gaat op deze 5 kilometer bij de mannen. Sebastian Timmerman, dank je wel, vanuit Calgary. We begonnen dit oog met Bibi Bluff van Grupo Sportivo en we eindigden met Calgary. Morgen zit hier John Janssen van Galen en straks de overnachting van BNN na twaalf. Maar laten we toch maar eerst even luisteren naar de eindtune van het oog.